Het is van kersteren met het NOS-journaal. Op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de cycloon Gabriel opgelopen naar 5. Zeker 9000 mensen moesten hun huis verlaten vanwege de storm. 3000 mensen zijn opgevangen in tijdelijke noodopvanglocaties. De storm kwam zondag aan de oostkust van het Noordereiland aan. Daarna werd het gebied ook nog eens getroffen door een aardbeving van 6,1. Volgens Nieuw-Zeelandse media is er nog een storm op komst met hevige regenval en onweer. De man die vorig jaar tien mensen doodschoot in de Amerikaanse staat Buffalo moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandin schoot met een racistisch motief tien zwarte mensen dood in een supermarkt. De rechter in de staat New York veroordeelt Grandin voor levenslang, maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem. Daarin kan hij nog de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555 actie is geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Meerdere omroepen en radiostations staken de handen om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook het kabinet kwam in totaal met 20 miljoen euro over de brug. Burgemeester Markoes van Arnhem doneerde namens gemeente in Nederland 8,5 miljoen euro. Het dodental van de aardbevingen staat op meer dan 40.000. Bij het ABN amro tennis in Rotterdam... heeft Tellen Griekspoor verrassend gewonnen van de Duitse Alexander Zverev. Daarmee is Griekspoor door naar de kwartfinales. De eerste breekpunten in de derde set waren voor Zverev... maar die sloeg Griekspoor overtuigend weg. Hij won in drie sets met 4-6, 6-3 en 6-4. Het weer, het koelt af naar 2 tot 6 graden. Hier en daar is er kans op regen of motregen. Die trekt in de ochtend weg naar het oosten. Overdag blijft het bewolkt met af en toe kans op een bui. En maximaal wordt het 10 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. FM. Met nu de nacht... Just come and get it.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 of doubt Oh yeah.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 por ti, por mí, La Rosalía, mira, quién lo diría, que tal la esquina sazón sonaría, son, quién lo diría, que tal la quinasta sazón sonaría, por ti, quién lo diría, que tal la quinasta sazón sonaría, quién lo diría, John You're not coming.